Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Minister Rosenthal heeft in een gesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Clinton gezegd dat hij het in Libië de goede kant op vindt gaan. Rosenthal liet nog eens duidelijk weten dat ook hij vindt dat Gaddafi moet opstappen. Hij sprak verder met Clinton over Syrië en Afghanistan. Clinton heeft Nederland bedankt voor zijn inspanningen in dat laatste land. Verder zullen Nederland en de VS hun krachten bundelen om iets te doen aan het onverantwoorde koken in derde wereldlanden. Doordat de kooktoestellen vaak erg smerig zijn, krijgen mensen besmet voedsel binnen. Per jaar sterven 2 miljoen mensen in arme landen aan de gevolgen daarvan. In de Franse media wordt druk gespeculeerd over het lot van een familie uit Nantes die al bijna drie weken spoorloos is. Het echtpaar met vier kinderen van 13 tot 21 jaar lijkt van de aardbodem verdwenen. De speculaties zijn toegenomen na berichten dat er lichaamsdelen van mensen in de tuin van hun huis zijn gevonden. Aanvankelijk werd gedacht dat de familie met de Noorderzon was vertrokken. Het huis was keurig opgeruimd achtergelaten. Maar na de lugubere vondst in de tuin is het vrijwel zeker dat er sprake is van een familiedrama of een misdrijf. Japan heeft twee onderwaterrobots ingezet om naar slachtoffers van de tsunami te zoeken. De robots zijn uitgerust met sonar en videocamera's. Ze moeten de stoffelijke resten vinden van mensen die door de vloedgolf in zee zijn gesleurd. Er worden in de getroffen Japanse kustplaatsen nog duizenden mensen vermist. Deskundigen denken dat veel lijken op de zeebodem liggen... en daarom zijn er nu onderwaterrobots ingezet. Het weer, vanavond en vannacht, is het vrij helder, minimaal rond 9 graden...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 Het ritme van ZFM, op tv, op TV radio en internet. ZFM, net nu, Alternative FM. Wacht totdat tot er iets opgestart is. Het was ook een beetje mijn, uh, mijn fout hoor, eerlijk gezegd. Ik had, ik had het iets anders aan moeten pakken geloof ik. Welkom Marcus, gaat het een beetje keren of niet? Uh? Ja, je hebt het weer lekker ja. <lacht>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 Starten. Abba, abba, abba, abba, abba. De laatste act van vanavond... Van deze zinderende voorronde. Nou, laten we, we maar weer eens even fijn uh, gaan kappen. Want is dit is, denk ik, niet de goede. Moet, uh, we moeten hier naartoe. Dat is uh, Pepe Fischer. Uh, naar de uitzending van Alternatief FM 14.04.11. Dat mapje moet aan. Ja, dat is heel erg leuk dit.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 Het welkomstdrankje is er trouwens een Jack Daniels met cola. Heb je hem al? Smaakt hij een beetje op de honk Heerlijk. Heerlijk.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 Oké, hey, welkom. Hey. Zijn we er klaar voor? Bravo! going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 we proberen daar wel binnenkort weer even langs te komen met de paar contacten die we hebben. Ja, you never know. Maar uh, dat, uh, inderdaad, daar, daar mogen we niet meer op teren inmiddels. Dat, uh, dat is verleden tijd. Okay. Nou, dan gaan we even naar het nu. Maar ik uh, zat van de week, uh, of tenminste in ieder geval een tijdje terug, stond ik even op uh, een van de sociale media. En ik had begrepen, er werd even gekeken naar iets van uh, RTV Noord-Holland, uh, popronde. Wat was het dan precies?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 hij was aan het spugen niet normaal. En, uh, goede gast hoor trouwens, goede artiest. Maar dat viel me wel op. Dat was uh, zingen met consumptie. Dat was. Uh, ik zeg ja, dus ik, ik zei altijd, neem je neemt een paar plume mee, als je er een gaat. Ja, die hebben we heb vanavond hier uh, niet nodig gehad. Um, even over de finale. Ik ga even met jou uh, verder, uh, want, uh, Laurens. Uh, want de vorige keer heb ik alleen met, uh, met Jim uh, zitten, uh, zitten praten. Uh, hoe hebben jullie uh, hier naartoe ge geleefd?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 van dat soort dingetjes. Maar uh, ja, je hebt zeven tonen eigenlijk, en met een halve tonen zijn er veertien tonen in de muziek. Dus eigenlijk, als je met dit soort gaat spelen, heb je er eigenlijk veertien nodig, wil je alle bloesjes uh, afriddelen. Ja, jullie zijn er uh, via de runner-up, uh, zijn jullie erin gekomen? Uh, waren jullie verbaasd? Nee. Mm, nou, nou, nee, het <laughs> nee, was gewoon leuk. Ik bedoel, ja, je weet nooit hoe het loopt. Dus, ja.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 Ja, intiem omdat je zo dicht erop zit. Ja, en omdat Jim eigenlijk altijd zijn shirt uittrekt. En uh, vaak nog meer, maar dat, ja, dan stappen Laurens in die op. Maar, uh, nee, nou, ja. <laughs> dan wordt het eng. Nee, maar klopt, ja, weet je. Dat is die extra dimensie die je dan krijgt. Intieme, echte intieme sfeer.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 hier gedraaid bij Alternative FM Fan of Flame Hier komt stevige rock waar je niet omheen kunt, gemaakt door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 Bertie je weet uh, zit in een kleedruimte naast ons. En uh, bij een moment, uh, ik heb gewoon een met schoen ik heb stoute schoenen aangetrokken. En ben ik was er toe gegaan. Ik heb een uh, singeltje van ons een uh, demontje van ons aan hun gegeven. En uh, ik wou eigenlijk weglopen, toen kreeg ik ineens, hey, wacht wacht wacht, wacht, toen kreeg ik een demontje van hun erbij. Dus dat uh, is wel uh, geweldig. Helpt dat, dat soort dingen, met wat je zegt over Betty die serveert? Dat, dat je dan in ieder geval iets van jullie meegeeft en dan maar hopen hoe het balletje rolt? Ja, ik weet het was gewoon, gewoon eigenlijk meer de stout schoenen aantrekken. Van, uh, wij, zijn, uh, wij zijn nog helemaal niks hier. Hoor, en, uh, gewoon van, uh, hier hebben we onze demo en uh, doe ermee wat je wilt.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 Voor deze finale hebben we eigenlijk onze hele setlist helemaal omgegooid. Want Normaal hebben we echt een uh, standaard beginnummer en een standaard uh, dingesnummer. Maar nou, we dachten nu, oké, okay, het uh, is een finale, de finale, het is groot. Dus laten we gewoon eens een keer de hele setlist omgooien. En, uh, juist een nummer er zelfs ervoor geschreven, onze ballot. Die hebben we helemaal ervoor geschreven. En uh, ja, de Flamers eerst even dus lekker iedereen wakker maken. Even lekker opzwepen en dan uh, nog een nummer erin heen rammen. En dan in één keer heel rustig. Het is gewoon die hele contrast die erin zit. Dat was gewoon uh, onze hele bedoeling.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 Daar ben jij niet bij geweest. Bij de derde voorronde, dat uh, waren de winnaar van uh, de de, de, Weestall, de Zebra, daar was jij niet bij. Maar maar, uh, stal de Zero was ik wel bij. Is dat zo? Nou, dus ik ben hier daarvoor je... niet geweest van de Red 17. Oh, nou, dan, dan moet jij. Uh, nou, dan ben ik een beetje abuis. Goed, uh, maakt niet uit. Uh, he, oh, man. Ja, maakt niet uit.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 zo Ja, Rob Peters is vandaag uh, te gast, die kijkt even mee, dus... Uh, maar uh, lijkt hij er een beetje op? Uh, uh, Rob is ook een redelijk groot gebouw, dus... Uh... Ja, maar deze keer is volgens mij nog weer even een... Tandje, tandje... Tandje groter eigenlijk. Maar, ja, hij heeft, ook, hij heeft ook echt een grote machtige stem die eruit komt. En dat heeft ze dus tot ook, ook tot een van mijn favorieten gemaakt. Dat lijkt me ook. Goed, uh, ik heb dus een gesprek met, uh, met deze man na afloop van zijn optreden. Robin zit uh, naast me van uh, de Seventh Street. Uh, winnaars van de vierde voorronde. Want hoe ging het eigenlijk? Ja, het ging lekker. Het was lekker. Uh, mooi podium. Veel mensen. Dus uh, ja, het was tof.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 Goed, ik dank je wel. Ja, hartstikke graag gedaan. We zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen. Ja, jammer. Dit laatste nummer heeft u. I sit down low, and my heart begins to grow.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 kom je heel erg de vergelijking tegen. Ik vond het gewoon lekker klinken. Ja, ze hadden wel iets, iets, ze hadden wel iets, iets uh, waarvan, uh, waarvan, waarvan, je zou kunnen zeggen, uh, toegankelijkheidsgehalte uh, was ja. uh, wel erg. En het is ook een, uh, ik vind het ook een beetje een popvriendelijke band eerlijk gezegd. Seventh Street. En natuurlijk een mooie afsluiter. Gewoon afsluiten terwijl het nummer nog speelt. Ja, uiteindelijk wel. Dat, dat die jongens die verstaan hun vak. Uh, dat ook zit wel. gewoon heel strak in elkaar. Heel strak. Zelfs uh, wij uh, zijn ook uh, strak aan de tijd gebonden inmiddels nu, want uh, het is bijna negen uur. En